Lewin met het NOS-journaal. Donald Trump heeft zijn nominatie voor het Amerikaanse presidentschap officieel geaccepteerd. Dat deed hij in een toespraak op de vierde en laatste dag van de Republikeinse Conventie in Cleveland. Trump zei dat hij illegale immigranten wil aanpakken, de orde in de VS wil herstellen... en het gevoel van veiligheid wil teruggeven aan de Amerikanen. Volgende week zijn de democraten aan de beurt en wordt Hillary Clinton officieel kandidaat. De ANWB verwacht veel drukte op de Nederlandse wegen vandaag... want in het zuiden van het land begint de zomervakantie... en in het midden de bouwvak. Daarnaast is vandaag de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse... en gaat de Zwarte Cross bij Lichtenvoorde van start. De ANWB waarschuwt dat de drukte waarschijnlijk al in de loop van de ochtend begint. Turkije behandelt de beweging van de in Amerika wonende geestelijk leider Gulen als een separatistische terreurorganisatie. Volgens president Erdogan zit de beweging van Gulen achter de mislukte staatsgreep. Gisteravond gingen er geruchten dat er een nieuwe koepoging was in Turkije. Duizenden aanhangers van president Erdogan gingen de straat op. Bij een brand in een flatgebouw in Doetinchem is iemand om het leven gekomen. Omwonenden moesten uit voorzorg naar buiten, maar de brand bleef beperkt tot het appartement waar het slachtoffer was. Over de identiteit van het slachtoffer is verder niks bekend. Na jaren van lichte daling is het aantal leden van bibliotheken afgelopen jaar voor het eerst stabiel gebleven op 3,8 miljoen. Een toename van het aantal jeugdleden compenseerde een afname van de volwassen leden. E-books zijn nog niet zo populair. Afgelopen jaar zijn 4 miljoen digitale boeken uitgeleend tegen 73 miljoen papieren boeken. Dat aantal is bijna hetzelfde als het jaar ervoor. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er trekken zware buien met onweer over het land. Met name in het binnenland. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het... M ZFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Que se te metió y no te dejes aquí a esta nena. ¿Quién puede bajar eso? Que al bailar te controlan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 Met een beso. Ik wil acabar ese sufrimiento que te hace llorar.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 Thank <laughs> you. a fantasy, it's a real life fantasy uh. But you're moving so carefully Let's start living dangerously Whoa. antwoord 106.9 fm